Uur. De Radio 1 Sportzomer. van Brakel en Jack van Gelder. Straks praten we in ons mediaforum onder meer over onze nieuwe bondscoach Louis van Gaal. En live muziek alweer van Marieke Jagen. En als u denkt, hé, hey, daar wil ik wel eens op reageren. Ik ook wil wel meekijken met de uitzending. Ga naar sportzomerradio 1nl Als u gaat kijken doen we ons haar goed. Maar eerst het NOS nieuws met Mark Visser.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 Achter PVV-leider Wilder staan Fleur Agema op 2, Martin Bosma op 3... en Barry Matlener, laatste tijd Europarlementariër, staat op nummer 8. Ronald Seurissen, vooral bekend van Leefbaar Rotterdam, staat 49ste... en sluit daarmee de kandidatenlijst. Gisteravond werd bekend dat de PVV'ers De Mos, Van Bemmel en Lucassen... niet op de lijst staan. Van Bemmel liet op Twitter weten per direct uit de fractie te stappen. Neder deze week deden de Kamerleden Hernandez en Kortenoeve hetzelfde.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 ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met de A28 Hogeveen richting Zwolle. Daar staat tussen knopen Langkors en Afrit Nieuweleuze 2 kilometer. Zijn daar twee rijschokken dicht, daar staat een touringcar in brand. Verder files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de Bunschoten 4 kilometer. Verderop bij Knopen Hoeverlaken 2. Richting Amsterdam bij Laren ook 2 kilometer. Zijn daar twee rijschokken dicht, daar staat een auto stil. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem... bij Maarsbergen 3 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, ook door werkzaamheden... tussen de knopen De Valberg en Ewijk 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Goedemiddag voor klagen met van het hek. Belt u 081101. Klagen over van het hek mag ook, heeft ja, u zelf net gezegd. Veel klagen. En dan zenden we het ook nog uit. Dat is gisteren ook gebeurd. Ja. Straks Jan Kuitenbauer en Hans-Jaap Medissen in het Mediaforum. Nou, we gaan hier van de tour. Hoe is de situatie op dit moment? U hoort van Gio Lippins. Nog steeds 5,5 minuut. Het verschil tussen de kopgroep van zeven man. En het peloton. Weinig gebeurt er in koers. We hebben wel een valpartijtje gezien in het peloton. Federico Canuti, een Italiaan van Liquigas, is gevallen. Maar hij zit weer op de fiets. En we hebben de statistieken er weer eens even bij gepakt. Het aantal van 17 uitvallers van dit moment na de eerste week. Dus na 7 etappes. Is het hoogste sinds 1998. Want ook toen waren er 17 uitvallers na 1 week. Vorig jaar bijvoorbeeld maar 8 uitvallers. En in 2000. Het jaar 2000 waren het nog maar 3 na 7 etappes. Het geeft maar weer even. Aan hoe hard die valpartij van gisteren erin heeft gehakt. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl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 A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica.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 Dat was Louis Bega met uh, mambo nummer 5. Bij de CHEO in Aken zal bondscoach en teamcaptain van de Olympische dressuurploeg, Chef Jansen, laten weten wie er naar de speler gaat als vierde ruiter. Want ze hebben nog een vierde man nodig. En de keuze gaat dan tussen Patrick van der Meer en Imke Schellekens-Bartels. U begrijpt wat ik man zei, bedoel ik natuurlijk man schuinus De optelsom van de Grand Prix-proef en de Grand Prix Speciaal gaat de uitslag geven en de doorslag. Bondscoach Chef Janssen. Ja, dat klopt. Het verschil op het einde is 3,5% ongeveer. Dus dat is, uh, nou, in het voordeel van? In het voordeel van Patrick van der Meer. En uh, helaas voor Imke een tweede plek. Um, maar een kleine correctie, je gaat mee, niet meer als vierde man van het team, maar je gaat meer als de individuele ruiter. Ons team bestaat uit drie mensen, maar we mogen vier mensen afvaardigen. Of van de vierde, en dat is dan in dit geval Patrick, um, de voor de individuele finale zich probeert te kwalificeren. Dus het team dat gaat voor de landenklassering. Dat is een uh, nieuwe opzet bij deze Olympische Spelen. Geen streepresultaat ook meer. Bestaat het Aki met Salinero, Dan uh, Parsifal met uh, Adelinde Cornelissen. En undercover gereden met Edward Gal. Ja, dat klopt helemaal. Het is uh, inderdaad wel ook heel erg jammer dat het niet meer de oude formule is. Want dat uh, geeft nog altijd een klein beetje voordeel soms als een paar de mindere dag heeft. Het is ook, uh, ik vind het ook niet recht, want die, uh, die andere disciplines van de paardensport, zoals eventing en, en bij het springen mag het wel nog. Dus we hebben dat nu veranderd voor deze spelen. Wat ik, uh, wat ik al zei, uitermate betreur. En ik hoop dat het in de toekomst wel, wel veranderd wordt. Want het, uh, uh, ja, het is toch een, een, een behoorlijk onderdeel van de spannende fek op het einde van de rit. Wanneer, uh, wanneer je toch met drie mensen een zeer goed resultaat hebt een vierde heeft toevallig een of dat je dan nog gaan winnen. Ik van de Meer, voor velen van ons een, ja, toch een, een, een nieuw gezicht. Geen komeet, maar voor jou al gearriveerd iemand? Uh, nee, ik denk dat er nog veel gekker is in zin. hetgeen wat hij doet nu. Hij is uh, de zaak zo ook nog niet zo heel lang uh, Grand Prix bezig. Uh, het heeft ook een tijdje tegengezeten, de communicatie met het paard was, uh, was spoorloos. En daar heeft hij wat uh, een paar maanden gehad waar het uh, echt een stuk minder ging... Uh, hij heeft zelf ook wat mentale hulp gezocht uh, die hij ook wel nodig had. Omdat iedere keer als het erom uh, nou ja, ging spannen dan uh, sloeg hij zelf een beetje af. Uh, dat is ondertussen een beetje gerepareerd. Hij heeft uh, mentale uh, bijstand gekregen en dat, dat helpt uitermate. Je ziet hem heel geconcentreerd in zijn voorbereidingen. Hij weet precies wat hij aan het doen is. Hij heeft ook de communicatielijnen aan zijn paard volledig verbeterd. En die lijnen staan helemaal open op dit moment. Dus daardoor komt er ook, is er een groeiende curve en zijn prestaties op dit moment. Op het goede moment uiteraard. Hij dus geen lid van het team voor het landenklassement. Kijken we naar de landenklassering. Nederland gaat natuurlijk voor een podiumplek. Even ongeacht de kleur. Maar de grote tegenstand. Ben je hier in Aken alweer wat wijzer geworden? Nou ja, niet, niet echt natuurlijk, want uh, de Engelsen zijn daar niet. Dat zijn eigenlijk de medefavorieten mede voor het goud. Die, die hebben uh, gekozen voor een, national, of een internationale wedstrijd, maar dan eigen land. Nu in hetzelfde weekend. Uh, maar er zijn volgens mij ook wat strubbelingen, want een van de beste paden die heeft zich teruggetrokken te voor de wedstrijd. Dus wat er precies aan de hand is, weet ik ook niet. Uh, de Duitsers zijn, waren bijna een topbezetting hier, maar de Duitsers zijn totilas uitgevallen die niet meer gaan aan te spelen. Matthias gaat, uh, schijnt, uh, of heeft, Pfeiffer. En uh, dat, dat is natuurlijk voor de Duitsers een enorme slag, want die waren eigenlijk wel zo'n, nou ja... Tofavoriet eigenlijk voor het goud. Nu liggen de kansen totaal open voor plaats 1 en 2 en ik hoop dat wij uh, nou toch zeker voor minimaal plaats 3 kunnen gaan de vierde ruiter. En zijn naam is Patrick van der Meer. We gaan weer verder met Marieke Jager. En uh, zij gaat uh, een nummer zingen, Shioni Noos. En ik probeer altijd uh, de diepere achtergrond achter een nummer te herkennen. Ik zeg dat zijn autobiografisch nummer. Maar dat is totaal niet waar, hè? Ja, ook, ook wel. Maar toch wel. Uh, dit is een nummer wat gaat... Ik, ik woon in een, een, een straat. Aan het eind van die straat staat een hele mooie Magnolia-boom. En ik ben dus niet zo'n singer-songwriter die alleen maar over bomen schrijft. Uh, Integendeel. Maar uh, dit, dit was er eentje de uitsvorming. Magnolia. En uh, ik, ik had destijds idee dat zij het beter voor elkaar had uh, dan ik, dus. Uh, want die ik, ik hoop Nolia dat ik je een heldere uitleg heb gegeven. Want die magnolia die groeide en die keerde zich naar buiten en jij had toen een wat donkere periode. Nou, dat is, uh, god, dat is, nee, dat, dat is het ook niet helemaal, maar het is, weet je, het is ik praat een van boom. Over het is een boom die maar twee weken per jaar bloeit en dat is absurd. Okay. Maar dat doet dan, dat en doet jij, dan en, echt. En jij hard. bloeide toen nog korter? Nou, la, laten we het hierbij houden en de, dat, dat is. Ik geef je tel vooraf. Eén, twee, drie. Ja. Vier.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 To love and why, to grow amongst them. Marieke Jager, heel mooi. Dankjewel. Ja, 45 jaar geleden wist jij nog niet dat je geboren zou worden, bij wijze van spreken. En uh, je zei het al uh, in je allereerste intro, uh, onder meer Inspiratiebond Beatles. En ik hoorde zulke mooie beatle hierin. Ja. Ja, mooi. Mooi oh, om cool. dat vertaald te zien. Dank je wel. We krijgen je straks nog een keer te horen. Uh, zeker. Ja, ik wil lekker zitten. Oh, heerlijk. Dat deed ik ook op school. Het Mediaforum vandaag. Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. En Jan Kuitenbrouwer, taalstratege, columnist bij Altijd Wat, NRC Handelsblad. En uh, hier het gaat met u over kranten, radio en televisie. Zullen we Talpa's bij de kop nemen? Want dat begint een nieuw televisieprogramma, uh, althans in aanloop. De tv-producent Talpa werkt namelijk aan een programma... waarbij pleegkinderen uh, de keuze kunnen maken tussen favoriete pleegouders. Moeten ze wel een tijdje langs gaan bij de een en bij de ander. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit. Wat vinden jullie daarvan? Hans-Jaap. Ja, ik sta nu naar mijn eigen zoontje te kijken achter het glas. Uh, dat is kind, even in de media optreden, jou? maar dan achter de schermen. Het is geen pleegkind, toch? Nee, het is geen pleegkind. We gaan ervan uit dat hij toch echt wel voor mij is. En Als je kijkt naar het weinige haar dat hij op zijn hoofd heeft. hem komt er terug. <laughs> uh, ja, kijk, ik denk dat het. Uh, het voelt bijna zo als soort kinderarbeid. Dat je die kinderen moet gaan inzetten voor een tv-programma. Want het gaat natuurlijk nou, ja. om de kijkcijfers van Talpa en de, het geld verdienen daar. Om kinderen van 12 jaar oud zijn ze? Ja, 12, plus, 12, plus, 12 plus. Ja, Dat zijn aankomende pubers. Ik hoor het al, je vindt helemaal niks. <kwijnt> nou ja, Ik weet niet of ja. je daar die kinderen voor moet inzetten. Kijk, ja. als je al, sowieso zo'n experiment zou willen doen... met uh, kies je eigen pleegouder, moeten daar meteen de camera's bij? Nou, ja. Of is het een stunt? Van, uh, net nee, zoals nee, de grote donors, ja. Nou ja, voorlopig ziet het er serieus uit. Huh? Ja, ja dat, was, dat, dat dacht ik ook even. Dit is ethisch zo dubieus. Dit kan bijna niet anders dan zo'n stunt zijn, à la die, die donorshow van BNN. Waarbij aan het einde dus blijkt van... ja, oké okay, jongens, de bedoeling was eigenlijk om jullie te laten zien... hoe geweldig ja. dat pleegouderschap is en hoe belangrijk ja, het is. Het is toch dat mooi, er zijn te aanmelden. weinig pleegouders en de, te veel kinderen. je kunt een werkelijke selectie... dat kan je niet op die nee. manier in het openbaar oh, ja. doen. En als dat wel de bedoeling is... dan krijgen we gewoon een herhaling van dat medisch centrum, van de VU. Dat oh, ja. is zo'n blamage om, om kinderen daar een bloot te stellen... Om ook uh, pleegouders op die manier. Ja, nee. ja Maar jullie ja, weten, er dan, is een dan, grote korting. Er is een groot tekort aan pleegouders. Ja, goed, oké. Okay. Dus dan is het een manier om aandacht te besteden. Uh, aan, aan dat fenomeen ja. en, en, en, en mensen te enthousiasmeren. Dat vind ik een heel, goed, ja, dat kan maar een heel goede de, doelstelling. van met, met de VU waar je het over hebt. Daar wisten de mensen in eerste instantie niet dat ze betrokken waren bij een, een tv-pilot. Dan wel. Ja, maar hier kun je ook afvragen of, of iemand van 12 de juiste afweging ja. kan maken om met die hele handel op tv te verschijnen. Ja, dat wordt, zo, wordt van. een soort bij voor de beauty soort beauty contest. Ja. Ja. Dus die, ja. die, die, die, Als stunt ja. zou ik het leuke stunt vinden trouwens. Die Als stunt gang... zou het goed zijn. Ja, maar. Ja. Ik, ik zie er eerder uh, een pilot voor een serie, althans wat ze van plan zijn. Denk. Ja, dat vermoedelijk, ja. Maar Jan, wat bedoel uh, jij met de beauty contest dan? Nou ja, uh, dan, dan gaan die pleeggezinnen, die kandidaten, gaan met elkaar wedijveren. Ja. Nou, dan komt dat kind het weekendje bij de EEN. Nou, dan gaan ze het daar natuurlijk allemaal reuze leuk Overbieden. maken. En het moet ook allemaal een beetje leuk voor de televisie zijn. Ja. Dus we gaan niet een beetje in een hoekje met een boekje. Nee, we gaan leuke televisie genieke dingen ondernemen. En dan moet het volgende gezin, echt paar potentiële kandidaat, moet daar weer overheen. Ja, dus maar, dan, ja, maar er zal uh, ook wel gecast worden op uh, een koppel... dat ontzettend vervelend is, maar educatief heel goed is. Uh, <lacht> ik neem aan dat er allerlei type typecasting <lacht> ja, zou zijn. Gewoon natuurlijk. Nee, maar... <lacht> Ja, What? een homostel. Ja, bijvoorbeeld. Of een beetje zo'n maaflodder-achtige omgeving. Uh, uh, ja, maar waar maar nog zijn wij wat niet andere? een beetje gek aan het worden... Uh, op het gebied van dit soort programmering? Uh, ik, ik kan me niet voorstellen. Ik vind voorstellen. dat dit niet kan. Ik vind als dit werkelijk, als het werkelijk de bedoeling... Ik heb even proberen de, te achterhalen vanochtend nog... in de gauwigheid... hoe, wordt, hoe, hoe uh, gaat die procedure in werkelijkheid? En heeft een kind... het, het, het, het, het kind waar het om gaat... eigenlijk heel weinig invloed op. Ja, nee, klopt. Dus, zullen we een ander onderwerp bij de kop nemen, ja. Jack? Jouw favoriete onderwerp, bondscoach. Louis, ben ik nou zo gek of jij zo dom? Ja. Van Gaal, heren, wat vinden we... ja, dacht maar. dat dat de, de stunt nee. ja, ja, ja, ja, ja, je ja. Het gaat door. Het <laughs> is om aandacht te vragen voor het probleem van... Uh, pleegkinderen. Het zijn een soort pleegkinderen. Maar zijn een soort pleegkinderen. Dat is het hele probleem. Het zou kunnen, inderdaad, dat deze selectie meteen de eerste paarden van Talpa zit. En dan Louis, nee, maar. Louis, ja, ik zie maar maar, maar ik ze dan, dan heb je de vrijheid als de vader. Zou ik dus zit hem zitten met, met ja? Ja? Ja. helemaal nee. Ik, ik bedoel uh, ja, nee, vanaf het moment dat het nieuws doorkwam, uh, leef ik in een soort roesachtige wereld van verbeelding van de flitsende de de, de visioenen door mijn hoofd. Brazilië, dan worden we wereldkampioen. Mm -hmm. En dan, dan ik, zou, ik, zou, ik, ik zou graag willen dat, dat, dat van Gaal dan ook hij heeft dus iedere keer als hij wat won heeft hij altijd wel in, mooie optredens gehad vanaf ja. een groot balkon. Ik denk <laughs> dat hij dan dat, dat hij dan eigenlijk nog ook wat dat betreft het hoogtepunt moet proberen te bereiken en dat hij dan een, een, echt een reden gaat maar, geven. Maar goed, dan hoeft maar hij dan van, dan bijvoorbeeld wel wel hij wel nog maar naar, naar van van een half uur. Een toespraak van een half uur. Op een heel groot balkon. Op balcon. het balkon van Evita Peron. Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld ja, hij staat daar staat toch in Zuid-Amerika? Precies. Wij zijn de grootste van heel Argentinië. Ja, ja. Of, of, maar ergens in een... In een ja. met, met 50 of 50. En dat 100. hij met leden van de selectie dan eentje gaat vliegen en dan wijst op het valuik. Oh, het is, ja, het is verschrikkelijk, in zo ingang... ja, het is daar niet ja, de een, andere ja, kant van. Ja, ja. Echt, een, echt de grote hey, maar... reden van... van, van maar van maar er is even serieus Ik kom er even serieus op ja, terug. Je moet Duits, Engels en Nederlands door elkaar. Ja, maar zitten jullie nu deze man tot in de macht te radicaliseren? Hij het helemaal niks dat hij terugkeert? Ik zou niet aandurven om in deze de de studio mijn twijfels te uiten. Aan de, aan, de, aan de ongekende vermogens van uh, Louis van Gaal. Want voor hetzelfde geld wordt de NOS getroffen door een boycott. En zou, dat zou ik ja. met, na, met name Jack van Gelder niet ja, willen nee, aandoen. Ik zou het kunnen overleven. De wraak, <laughs> de, wraak, de wraak van Van Gaal zal, zal verzengend nee, zijn. Weet, maar hoe, just, weet je wat, we, we we we wat Freddy de, de Groot, de vroegere baas van de Lijn, toen hadden we een boycott bij de radio van Louis van Gaal aan ons boek. Louis zei één jaar tussen Freddy dus heel goed, ik maak er twee jaar van. Dat was een vrijster. Uh, in alle ernst, ik denk dat verhaal, en uh, dan ga ik jou maar even beantwoorden: dat verhaal best een, een verstandige keuze is, uh, omdat er niet heel veel beschikbaar was en heel, heel graag wil. Maar ik vraag me af of hij een, een stel uh, toch wel verwende jongens uh, in vier dagen tijd steeds kan doen vormen nou, tot uh, een ander verhaal. Wat bijna zo, nou zo fascineert is: waarom mislukte het destijds? Met nou Vergaal? Ja. Toen zei hij: dit zijn allemaal ongezeggelijke miljonairs die zich niet uh, zon, zonder uh, teamgeest, wat is nu het probleem? Ongezeggelijke miljonair ja. zonder teamgeest. En Van Gaal wordt erbij bijgeroepen. Maar een wijzeren Van Gaal misschien. Maar ik heb absoluut geen verstand van voetbal. Um, maar nou ja, als je kijkt naar hoe het de afgelopen keer met EK gegaan is. Dus, wie had er wel verstand van voetbal? Maar. Um, zou je, als je nou zonder bondscoach gewoon zou gaan, zeg maar, gewoon, en je laat die jongens dat onderling uitvechten, zoals ja, en, dat vroeger in de en, en, buurt ging voetballen, ja. en dat ja. ze dan, in plaats dat er iemand langs de kant zat te schreeuwen. Geen van. Ja. <laughs> ja, maar dat toen het had, dat check en dan, als iemand komen. op schoop neemt een goed gesprek ja. voert, en zegt Wesley, vandaag gaan we het zo doen. Bij de eerste ronde gekomen in het EK. Ja, ja, ja. Nee. Ja, Jack zou het kunnen. Uh, nee, gewoon, nou, nee, nee, niet nee. echte zonde, maar gewoon iemand. Nee, maar, maar, maar, maar, maar, maar men staat ook voor een, een omschakeling. Uh, er komt een nieuwe jonge generatie aan. Waarvan, maar dat uh, argument... Van, van Marwijk zei, er komt geen aanwas. Dat, dat hij, zou hij, moeten, dat hij destijds doen. die ego's niet ja. uh, in het gareel ja. kreeg. Dat is nu kennelijk... Uh, was dat nu ook weer het probleem? Dus ga, heeft Van Gaal bijgeleerd of ja. uh, gaat hij doorspoelen juist om, om kleinere eigen, het, jongere... Eigen, eigen door selecteren, dat sowieso degene die niet mee willen, die vallen af. En die vrijbrief zou die hebben gekregen van de KNVB. Maar hoe zou, zou Van Gaal laten we het concreet maken? Zou van, van Gaal een van Persie wel uh, in de groep hebben weten te brengen of houden? Uh, ik denk dat uh, dat nu ook heel nadrukkelijk met het persbeleid wordt afgesproken. Dat uh, iedereen van het al verplicht is om de pers te ja, worden. staan. Ja, worden, dat is een regel. Behalve maar, de, de, maar ook, die, <laughs> die maar ook de, de Ja, Zo'n huntelaar. Daar zal die absoluut mensen... op aanspreken, dat ben ik van overtuigd. Ja? degene die afvallen, ja. vallen af. Het zal volgens de manier van Gaal moeten. En het is in ieder geval wel een wijze waarop je in ieder geval met elkaar één richting op gaat. En degene die niet meer willen, die vallen af. Punt, klaar. En dat had men denk ik nu ook moeten doen. Degene nou. die niet wilde, weg. Hans Jaap, je hebt dus wel een bondscoach nodig, hè? dat hoor je. Ja, nou ja ik kom ja, toch wel ja, De nou, ik is, het is er niet ja, gedaan. Ja, ja, dat niet. Dat ik vind het, het een zijn. experiment, het een experiment ja. uh, waar. Zeker. Ik ben er helemaal klaar voor. We zoeken ja, het eens onderling uit. Jack heeft het nu over uh, de spelers moeten met de pers praten. Uh, de, de vraag is, moet de bondscoach dat dan ook gaan doen? En moet dat ook nog op een fatsoenlijke manier? Want er zijn altijd nog verschillende wegen. Nee, niet te fatsoenlijk. Hij moet het zeker niet doen. Het moet op zijn vergaald. Ja, hoe moet het fatsoen in? Er moet wel fatsoen zijn, er moet wel onderling respect zijn. Nee, Ach, nee nee, nee, nee, nee, nee, ik wil gewoon iedere ja, gewoon keer dat gewoon een moddergevecht ik ja. Ja, volgens ja. mij ik, ik ken die hele man ik heb ooit met hem op een receptie gestaan met andere mensen was ik hoorde ik eigenlijk helemaal niet te zijn was ik mensen van het koninklijke huizen toen leek het ja, was ik denk, heel beschaafd omdat er mensen nee, maar hij, heel beschaafd. hij was heel netjes en vriendelijk en aardig ja. en, en dan zie je hem op tv de en ik ja ik zal ook een beetje bij de act horen toch Nou, hij voelt te snel aangesproken dat wel dat ja. grolei dat, dat dat dat dat licht ontvlambare dat die spanning het is ook leuk, die dat, dat geeft dat is mooi dat is goud Ik moet die volhouden gewoon ik hou van nou, een beetje dat hoeven we niet te zeggen dat houdt hij vol en moet maar hij is wel vaste de woorden van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Zo, en dat nou we wel een beetje die vaste in. verslaggever, hoe heet die Maalderink? Ja, Maal de... ja, die moet dan ook blijven, want die is ja, als zuigen, geen ander ja. in staat... Om, om, ...om iemand het bloed te ondernemen. Daar verheugen wij ons allemaal ja, op, ja, we Nog ja. oh, Zeker, zeker ja. Ja. Nee, dat wordt... En dan de gewoon weer niet door de eerste ronde komen. <laughs> ja, of je niet ah, plaatsen, dat kan ook nog. Dat is bij Van Gaal <laughs> niet... Uh, en, in Turkije en Hongarije meteen. Zullen wij nog heel even kijken, want de kroonprins heeft gesproken vandaag... ...over de toestand van zijn broer. Wat dachten jullie toen je dat hoorde? Ja, je, eigenlijk, uh, het is heel open van hem, omdat hij daarover vertelt natuurlijk... Uh, eigenlijk verwacht je niet anders, en na alle berichtgeving weet je eigenlijk... ja, we zijn, we zijn hier geen artsen, we, zijn niet, uh, we staan hier naast dat bed. Maar dat is natuurlijk een uitermate uitzichtloze situatie... als je de, de, de, de betrouwbare berichten, los van dat uh, gedoe... Wat, waar de kwaliteitskant NRC mee kwam, maar uh, ja, dan, dan lijkt me dat een uitzichtloos uh, geheel. Ja, maar ik vind het wel goed dat hij uh, ja. laatst heeft uh, Van het ook gedaan, hè, via Story... Je kiest zo je medium, hoor ik. Nou ja, dat was volgens mij een heel bewuste keuze. Ja. Van, uh, we nemen wel zo'n, zo zo uh, hoe heet dat, rollenblad... maar dan het minst uh, wel aardige, weet je wel. Een beetje fatsoenlijk uh, ja. voor zover. Um, ja, want heel Nederland vraagt zich toch af hoe het met die jongen gaat. En hoe het met die familie gaat, onder, onder invloed ja. hiervan. Dus ik vind het wel goed dat ze er af en toe iets over, over, over vertellen. En op ja. dezelfde lijst staat dus inderdaad tuchtzaak tegen chirurg Tulleken. Exact, want ja. de, de, de, de man ja. uh, die, die uit de school de de een line... heeft... tegen Jannetje Koelewijn, journalist van NS Handelsblad... Ja. die schreef in de... Enfin, dat is een hele affaire ja, is... En nu nou, ter... nou moet meneer naar de tuchtrechter. He? Wel ja, Dat ja? lijkt me niet ja? meer normaal, ja. ja. Ik bedoel, oh, uh, het, hij is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ja. Het, is, het, is een, het is een procedure, maar... Dat moet, je zeker, uh, dat moet je zeker onderzoeken, ja, absoluut. En wij winkelen in dezelfde Albert Heijn, dus ik zal hem in de gaten houden. <laughs> aan zijn Lichaamshouding kun je zien uh, hoe ver de stand van zaken is met de terugtrechten. Dan ja, ja, ziet het er uh, niet Ik bedoel, er zijn toch uh, patiënten geweest op dat moment die denken: wacht eens even, doet mijn neuroloog dat ook? Ja, ja dit, uh, weet je, dat vind ik. Het ja. was in diezelfde tijd dat die vuurmedische kwestie, dus uh, dan zijn we weer ja, terug bij het begin. Ja. Uh, weet je dat je denkt: ja, maar wacht eens even. Die artsen zijn, die zijn of zo ijdel of zo publiciteitshitsig, ja. uh, dat ze maar een beetje... met mijn uh, uh, medische informatie uh, uh, gaan, uh, Kijk, gaan lopen. Ja. Hmm. Nee, de NSC heeft natuurlijk al lang al het boetekleed aangetrokken... En, en deze man zal nu ook uh, ja, voor je zijn eigen instanties uh, bekeken moeten worden. Ja, en hij is dus hard in zijn eigen zwaard gevallen, blijkbaar. Zijn eigen scalpel? <lacht> publiciteitshitsig, ik zal het woord niet ja. zelf vergeten. <lacht> ja, ik, ja. Aren't we all? Ik wil proberen het toch een beetje netjes te ja, houden. Ja, ja, ja, ja, je deed het goed. Jij hebt er een nieuw oorlogsgebied bij straks. Louis van Gaal en de selectie. Uh, <laughs> ja, front. Front. Ik zou het beste het keer willen stellen. Ja, dat nou, ik ben gewoon tijdens de wedstrijd ja, ja. gaan, ja, nou, gaan nou, we zitten. En dan flonde. ga jij en, naar, ik naar Libië. Libië, Syrië, ook Prima. Libië-Syrië was 1-1, hè? Vledenberg. Ja. ja. ja. Dank je wel. Ja, ja. de verlenging. Ja. Ja, dat we, hij denkt, de moslimbroederschap is zo'n 13e eh, ja, tegen Al-Shafiq 2-0. Heren, we houden mee op. Hans, ja. meeders, je gaat terug naar jouw zin achter het glas. Hij heeft wat een lief kind. Hij is lief, ja. hè? Ja. Ja. Ja. Jan ja. Kuitenbrauwen slaat de geslacht Weet. over de hele dag, dag. Ja, wel. Vier of vier jaar. Mark Visser is hier. Hoofdlijnen nieuws. Zuiden van Rusland zijn tientallen doden gevallen door zware regenval. Zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee.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 De vakantiegangers op weg naar het zuiden... krijgen op Europese snelwegen te maken met lange files. In onder meer Frankrijk, het westen van Oostenrijk... delen van België en noord rijn in Duitsland... zijn de schoolvakanties begonnen. Om het vakantieverkeer te ontlasten... geldt in heel Duitsland op alle zaterdagen in juli... een rijverbod voor vrachtwagens... tussen 7 uur ochtends en 8 uur s avonds. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan WB, Verkeersinformatie, er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Alfred Bunschoten 3 kilometer, verderop voor knooppunt Hoevenlaken 4. Op de A10 de ring Amsterdam-Noord tussen Alfred Vonendam en Schendingwoude 2 kilometer... Door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem... bij Marsbergen 2 kilometer. A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Tussen knopend rijns en afred 5 kilometer. A28 Hogeveen richting Zolle. Tussen knopend Langhorst en Afrit nieuw 2 kilometer. Rechte is daar dicht, daar stond een touringcar in brand. A50 Arnhem richting Os. Door werkzaamheden tussen de knopende Valburg en Ewijk 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks kijken we met Marcelo Mesker vooruit op de damesfinale op Wimbledon, die om drie uur begint. En de grote finale bergop vanmiddag. La Planche de Bellefille, Gio. gebeurt er al wat in het peloton? Ze beginnen heel langzaam bergop te rijden, want ze rijden inmiddels in de Vogesen. Mooi landschap is het. Het is prachtig weer trouwens. Dat is wel een prettige bijkomstigheid. En de weg gaat langzaam omhoog in de richting van Girard Mer 2005. U kunt het zich misschien nog wel herinneren. Pieter Weening won daar een etappe. Dat was de laatste Nederlandse etappe overwinning in de Tour. Maar nu komen ze er doorheen. En daarna krijgen we die Col de Grosse Pierre. Maar in Girard Mer, dat is nog wel aardig, krijgen we ook nog een tussensprintje. De supersprint van de dag. En daar zullen de sprinters toch proberen om nog wat puntjes weg te kapen... voor de groene trui, nu het nog kan. Philippe Gilbert, daar kijk ik op dit moment naar. Die rijdt even op achterstand, die had een lekker band. Rob Ruijg en Tyler Ferrer rijden helemaal aan de achterkant van het peloton. Allebei zwaar ingepakt. Ferrer is al vijf keer gevallen deze tour. Rob Ruijg lag er gisteren bij en die heeft verband om beide benen. Maar fietst wel nog vrolijk door dat coureurtje van Vacansoleil. Soleil. Hij rijdt dus aan de achterkant van het peloton. En het tempo wordt vooral gemaakt door de ploegen van de klasse mensrenners. de voorsprong van de vijf koplopers van de zeven koplopers Gauthier, Riblon Sanchez Sergei Fofanov, Velits en Albacini is uh, teruggelopen tot 4 minuten en 56 seconden. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Govert van Brakel en Jack van Gelder. pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si je te jure que tu ne serais pas Je ferai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 Ding, ding. Maai, lente 2010, groot feest in Frankrijk, wekenlang nummer 1. En goed, deze ja, tijd uh, bij ons terechtgekomen. Denk, denk. <laughs> Iran wil olie verkopen via een consortium van particuliere bedrijven. Op deze manier hoopt Iran de olieboycott van de EU en de VS te omzeilen. Aan de telefoon correspondent Thomas Erdbrink. Goedemiddag, Thomas. Hi. Hey. <laughs> Hallo. Uh, wat voor bedrijven zijn dat? Nee, nou, dat gaat feitelijk officieel gaat om particuliere bedrijven. Uh, ...die dan uh, ja, op zichzelf 20% van de Iraanse olievoorraden zou moeten verkopen. Nou ja, iedereen zou natuurlijk hier hopen dat ze zo'n bedrijf zouden zijn, want dat is natuurlijk enorm lucratief. Maar in werkelijkheid gaat het waarschijnlijk om bedrijven die toch een soort van mantelorganisaties uh, uh, zijn... Uh, ...en uiteindelijk gewoon voor de overheid of mensen gelieerd aan de overheid werken. He, Iran is een olieland en zoals we weten, de meeste olielanden ter wereld zijn corrupt. Ongeveer bijna allemaal op Noorwegen na. Um, en, um, daar, wordt dus, uh, daar komt de olie altijd in handen van degenen die aan de macht zijn. En dat zal hier, of het nou particulier of overheidsbedrijven zijn, niet veel anders worden, denk ik. Dus leuk bedacht, maar het gaat niet werken niet, want, want, want kijk, de, het is duidelijk dat die sancties tegen Iran gewoon heel erg strikt zijn. Uh, het land wordt heel goed in de gaten gehouden. Uh, ik heb van de week nog uh, uh, met eigen ogen kunnen zien hoe de Iraners op een soort van amateuristische wijze hun tankers proberen te, ja, over te schilderen en een nieuwe naam te geven, zodat mensen maar niet zullen merken dat ze uit Iran komen. Uh, dat werkt allemaal niet in de tijd van uh, gps, locatiesystemen en, en andere technologie. Dus, dus, dus of je het bedrijf uh, of de staat nu een andere, een andere naam Geeft van degene die de olie verkoopt. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Wat merken de Iraniërs zelf van de boycott die op 1 juli is ingegaan? Nou ja, kijk, de, het, het oliegeld gaat natuurlijk voornamelijk naar de staat... maar dat betekent niet dat het geen heel belangrijke rol speelt... in de dagelijkse economie van Iran. Eh, Um, de, de, de munt, de nationale munt, wordt ondersteund uh, door de olieverkoop. En ja, je ziet dus nu, uh, nu de olieverkoop meer en meer aan het wegvallen is... is die munt ook enorm aan het, ver, aan het verzwakken. Nou, ik heb het wel eens eerder gezegd, er is 50% inflatie geweest hier het uh, afgelopen jaar. En uh, het brood is 16 keer zo duur geworden. Dus ja, gewone mensen die merken het uh, in hun buik en in hun broekzak, om zo maar te zeggen. En hoewel ze wel heel erg ontevreden zijn, uh, lijkt dat toch niet meteen door protesten... Omdat om, omdat ze hier uh, ja, drie jaar geleden misschien dat mensen het nog kunnen herinneren. Een, een, een protestbeweging hebben gehad. De Groene Beweging. Nou, die is hard neergeslagen. Dus mensen weten dat ook al gaat het slecht en komt alles op hun schouders terecht. ze kunnen er weinig aan doen. Dus met andere woorden, de angst blijft regeren. Absoluut. Dankjewel, Thomas. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. En aan de lijn, Michael Bogert. Goedemiddag. Goedemiddag. We maken een etappe die vandaag begint met zeker elf rijders minder in het peloton. Mensen die gisteren betrokken waren bij de crash. Zo uh, kilometer als ja. 20, 25 voor de finish. Hoe kijk jij terug op wat je daar toen uh, hebt uh, gezien? Valpartijen, al die nervositeit? Ja, uh, voor mij is dat... Uh, ik, ik, ik, ik heb wel verstand van wielrennen. Maar wat ik gisteren zag, ja, dat, is, dat zijn voor mij ook dingen die, die kan ik ook niet kan verklaren. En, uh, ja, dat was zoveel paniek en ellende en uh, renners op de grond. En ook... Ja, echt zwaar, zwaar gewonden ook. Ik bedoel, je hebt wel als staan ze weer op, Maar ook iedereen, uh, natuurlijk de kans is ook groot dat er 60 man op de grond ligt. Dat er ook veel, uh, een aantal jongens bij zijn die er echt slecht aan toe zijn. Maar uh, het was echt, uh, ja, het is gewoon niet leuk om te nee, zien. Nee, want er kwamen vandaag ook slechte berichten over Wout Poels. Gisteren uh, hoorde je zeggen, abandon, hij zou uit de koers zijn. Toen kwam weer het bericht, hij doet toch nog mee. Klopt ook wel, 10 kilometer. En toen was het echt onverantwoord, moest hij stoppen. Hij, hij, is, er, hij is er echt erg aan toe, hè? Ja, hij is, uh, het gaat niet goed met hem natuurlijk. Kijk, het zal allemaal wel goed komen, maar ik bedoel, het is uh, ik hoorde nu net weer hier waar ik uh, waar ik aanwezig ben. Ik ben in Limburg en daar, daar, daar is hij natuurlijk uh, super populair. En dan hoorde ik weer dat hij een scheur in zijn had. Of in ja. zijn lever. En zijn is een nier en in zijn mailt. Ja, ja, dat zijn allemaal enge dingen natuurlijk. Dat is niet normaal. En uh, hoe heet het, ja, wat ik, wat? Ja, dit, kijk, het is natuurlijk ook niet goed als je weer op de fiets stapt en dan maar ja dat dat, dat, dat tekent echt een wiel je wilt toch die streep passeren, want je denkt... nou, misschien voel ik me morgen wel weer wat beter. Ja. En maar het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Ja. En uh, ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, en nu hebben we de, de Rabobank ook getroffen natuurlijk. Uh, uh, Geesink uh, en Mollema gisteren met uh, kleerscheuren gehavend. Uh, ja. hoe, hoe moeten die op een dag als vandaag dan uh, gaan rijden? Hoe moeten ze die dag zien door te komen? Ja, kijk, het ligt er ook aan hoe je bent gevallen. Als je, je kan, tuurlijk, een valpartij is nooit lekker. Hè? Dat moet ik wel even goed uitleggen. Als je, als je valt, de volgende dag heb je er altijd last van... En uh, vaak, vaak ben je er binnen, binnen een dag weer doorheen, of, of het duurde twee, drie dagen. Maar je lichaam heeft gewoon even een opdonder gehad, dus je moet er even van herstellen. Maar ja, ik heb zelf wel persoonlijk wel eens gehad dat ik na een valpartij eigenlijk de dag erna ook, uh, ook gelijk weer hard reed. En ik, hey, Mollema die, die is er volgens mij niet heel erg aan toe. Die, die is volgens mij gewoon nog steeds heel goed, die is nog steeds oog nog fris. Maar wel, ik denk, wel de achterstand natuurlijk in tijd. Dat zeker, maar ik heb, ik heb ook vanochtend in mijn column geschreven... Uh, in Telegraaf, dat, dat, dat het nog niet omzeet is. Ik bedoel, er waren meer klassementrenners op, uh, op achterstand en het kan ook, ik denk, je moet ook het een beetje proberen nog het, uh, een beetje iets positiefs erin te zien. Als zij, als zij bijvoorbeeld vandaag heel goed zijn in de rit en ze zouden onderaan de klim gelijk aanvallen, ja, dan gaat niet een Wickers of een Evans, die gaan niet op, uh, op, op Mollema of Gezing nu gelijk reageren. Nee. Omdat, ze, omdat ze toch op een uh, respectievelijke achterstand staan. Dus misschien is er wel een grotere kans voor hun. Voor hun nu om een, uh, om een rit te winnen. Ja. Even die Vaugezen, uh, uh, Michael. Uh, kun, je, kun je daar de moeilijkheidsgraad uh, van, uh, van duiden? Zit er een punt in waarvan je zegt: daar, daar gaat het lastig? Nou, de Vogese is gewoon altijd lastig. Uh, de rit op zich vandaag gaat nog wel. Alleen de finale is heel lastig. Die Klim ken ik niet, maar hij is heel stel. En uh, dan gaat daar gaan wel spektakel worden. Maar de Vogese is vaak lastig, want iedereen denkt: ja dat is wat te overleven, dat is wat te doen. Maar uh, er zitten hele steile stukken in, het volgt elkaar snel op. En uh, ja, het zal altijd lastig koersen. Ik, uh, alleen ja, Rabobank heeft goede herinneringen daaraan. In 2500 ja. er waren twee ritten in de VG's en die wonnen we allebei. Met, met, met uh, Weningen en met Rasmussen. Dus wie weet dat uh, ja. vandaag uh, ja. Rabobank weer uh, iets kan uithalen. Michael, vanochtend zei Steven Rooks in de krant... dat uh, hij, hij verbaast toch wel heel vaak over... dat de Rabobrenners altijd midden in het peloton rijden... waardoor ze kwetsbaar zijn voor dit soort volpartijen. Ja, ik, ik, ik geloof... Uh, weet je ik ben ook, ook altijd wel kritisch en uh, maar ja dit kan je niet meer uitleggen ik bedoel kijk het is natuurlijk het, het, is geen toeval dat dat Evans en Wickens er niet bij liggen maar vorig jaar Wickers lag er ook bij en ik weet niet hoeveel mannen gisteren op de grond lag maar volgens mij waren het er wel mannetjes of zestig ja, ja wat, wat wat het maakt niet uit waar je zit je gaat toch als je gaat dan ga je en, uh, je moet ook een beetje masselen en gisteren, denk ik, dat het niet, uh, niet was omdat ze niet goed gepositioneerd staat. Ik, uh, ik doe daar niet aan mee, Oké, okay, dan nog ik even geval eventjes. om te zeggen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Michael, als je zo'n valpartij ziet, heb jij dan ook weer pijn? Ja, ik vind dat echt niet leuk. Ik, uh, uh, ik geef commentaar ook. Uh, en, en als ik in dat hokje zit en ik zie iets gebeuren in de koers, ik, ik spring altijd op van mijn stoel en mijn collega's, uh, die komen in Dijkstra, Dijkstra, kunnen eigenlijk nooit begrijpen dat ik uh, nog zo meeleef. Die, die hebben dat totaal niet en ik... Uh, ja, ik zit gewoon nog mee te fietsen en ik vind dat ik het gewoon echt niet fijn om te zien. Nee. En ik, ik weet nu ook een beetje wat wat, wat mijn familie heeft moeten doormaken <laughs> toen ik fietsen. Ja. Want ik, ik ben vandaag bijvoorbeeld met een zoontje geweest fietsen een stuk. En ja, dan, dan schrik er gewoon en ben ik zo bang dat er iets gebeurt. En ja, nu ook als ik tv zit te kijken, ik zit altijd met spanning in mijn lichaam te kijken. Ja. Ja, want ja, uh, ik, ik zie niemand gaat vallen. Nou ben ik geen wielrenner, Marco, maar als ik zit te kijken en je ziet zoveel, je schrikt thuis ook ja. op de bank. denk je, oh my goodness, wat gebeurt er? Omdat het vaak ook onverwacht is en het, het ziet er ook altijd ernstig en gevaarlijk uit. Dus, ja, nou ja, als je, als je die jongens ziet rijden, gisteren die Belg die over de streep kwam, van Summer, nee. die zie je over de streep komen. Ja. Ja, die heeft geen kleren meer aan zijn lijf. Nee. Uh, die poels die je ziet liggen, die... Ik moet je voorstellen dat je met een, met een gescheurde mild of een gescheurde lever of nier gewoon weer opstapt. Ja, gewoon denk ik, ga nog wel verder. Dat, dat, dat kan niet, weet je. Dat moet dat, dat zoveel pijn doen. Ja. Michael, toch even de voorspelling. Wie gaat het worden vandaag in de Vorgezen, in het Middengebergte? Uh, ja, ik, ik hoop eigenlijk wel om een goede renner op een klasse MS. Uh, want dat vind ik leuk als er een beetje strijd is. Ik, ja. ik, ik, ik ik weet niet of ze dit groepje terug gaan pakken wat u voorop rijdt. Uh, ik denk het haast wel. En dan, uh, ja, eigenlijk hoop ik een beetje dat, uh, dat, uh, dat Mollema goed genoeg is... om beneden al uh, in de hand op te gaan en misschien weg kan blijven. Nou, laten we het hopen. Ik dank je wel, Michael, Michael Bogert, ja. voor de uitleg... de toelichting op de gebeurtenissen van gisteren... en wat er vandaag gebeurt in de Ronde. We gaan weer kijken in de koers uh, hoe de stand van zaken is. We uh, hoorden het net al zeggen, Michael Bogert, blijft dit groepje weg. Gio Lippens weet in ieder geval hoe de tussenbalans is. Ja, de tussenbalans, het schommelt een beetje. Die voorsprong van die zeven koplopers werken redelijk goed samen. Zijn nu in de buurt van dat tussensprintje in Gérard Mer. En hebben dan 96 kilometer nog te rijden. En het verschil is nu weer boven de vijf minuten opgelopen. Vijf minuten en twaalf seconden. Je ziet dat ze zich in het peloton niet al te druk maken. Toch moeten ze oppassen. Want dit zijn wel renners die in staat zijn om een vlucht tot een goede einde te brengen. En dan zouden we wel eens een verrassing kunnen gaan krijgen in deze eerste etappe... met aankomst op in La Planche des Belles. 4, net boven de 1000 meter. Je kunt niet spreken van hooggebergte hier. Absoluut geen ijle lucht. Maar die aankomst die is wel adembenemend. Want vooral dat laatste stukje, die laatste 350 meter... dat is echt steile wandrijden. Boven de 20 28 stond vanmorgen in Likiep. En dat is toch echt wel iets waar je op speciaal op voorbereid moet zijn. De koplopers dus in de buurt van dat tussensprintje. Joris van den Berg op de motor erachter. Joris, een lekker rustig dagje in mooi weer. Het is prachtig weer. Een stralend blauwe hemel met hier en daar een plukje watten. Terwijl in Gerard de kopgroep niet sprint om de tussensprints. Ze zoeven er aanblok doorheen. En dat zijn Fofonov, Albassini, Martin Velits, Chris Ankerscheurissen, Louis-Leon Sanchez, Riblon en Gauthier. En de stemming is weer eens uitstekend langs de weg. En wat zie je zo al langs de weg staan bij een dagje Tour de France richting de Vogezen? Je ziet een man met een doedelzak. Je ziet een in geel gehulde koe. Een man werkelijk op een home trainer. De Kenny van fanclub. Iemand met een reusachtige sombrero. Drinkende mensen. Zonnende mensen. Meloen etende mensen. Je ziet ook fans uit Cameroen. En het gekste dat ik zag. Het is echt gebeurd. Een nogal verliefd ogende man met in zijn armen heel teder koesterde hij dat. Een reuzachtige foto van Marilyn Monroe. De, de, ja, de, de stemming is uitstekend. Rabobank zit in de kopgroep met de man die vanmorgen bij de bus van Rabobank gekscherend werd omschreven als de enige renner van de ploeg die op dit moment fit is. Dat is de Spanjaard, Luis Leon Sanchez. En opgepast allemaal, hij is een erkende afmaker van dit soort situaties. We gaan weer verder naar de muziek hier in de studio met Marieke Jager. 13 minutes we were talking today. I looked you straight in the eye, fell in love right away. Now find your name and your number, soon I will make you mine. All is fine now, oh, I'm quite sure. You must be feeling the same. For when you left, you told me we might see again, but that's time. Time ticking, ticking away. That's why I'm here at your doorstep, longing to shame I want your love and guidance. I want your love in silence. I want your love for love and guidance, won't you? Mm mm mm shut and do and hey Jack I wanna fling fleck today with you I wrote your love love letters all in my mind but it's the thought that matters but you will be kind now I feel sick tired and lonely of knocking your door all night through mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I wanna be you melon and strawberry jam and then I paint your body, show you who I am, I had I've seen twice, am I doing the right thing today, for all I wanna say, I want your loving guidance, I want your love... do that rotten teeter on a bank shot and do-do, hey Jack, I wanna fling black teeter with you, ooh, ooh, ooh, ooh. Jager. Ik hoorde het de Jack ook nog even noemde. Ja, Gove ja, niet hè, he? het nummer. Dat dat veel een beetje. Weet ja, ja niet, ik. Ik, ik vlak het, het er zo uit. Ja, ja, ik even, kan hem opdrijden dadelijk. He? Ja, dat is zo vrolijk geworden. Ik ben ja. helemaal van slag. Ja. Ja. Ja. Je ja. moet even met Marcella Mesker... We zien Marike en horen er straks... Ja. Ja. Heel graag. Ja. Dus dan moet ik me straks nog maar even heel, heel goed, goed uitleggen. uitleggen. Ja. Ja, het is weinig tijd. Kan aan vieren Nou pas. ja, prima. Straks begint het patientakkoord van Wimbledon de finale van het vrouwen enkelspel Serena Williams treft dan de Poolse Agnieszka Radwanska. Voor de Amerikaanse is het de zevende keer... dat ze in de finale staat in Londen. Marcella Mesker is daar aanwezig. Goedemiddag. Hijjack. Uh, Hijjack, ja, je hebt hem oh, gevlogen dus, prima. Kan er ook nog wel bij. <laughs> <Co -jack>. um, <laughs> ja, hij gaat goed. Is Williams de grote favoriet, Marcella? Ja, wat denk je? Ja, ja, ja, ja. Voor de hand liggend. Maar het, ja, absoluut. Huizenhoge favorieten. Kan niet anders zeggen. Het is haar achttiende Grand Slam finale al. Um, en voor Radwanska pas de eerste. Uh, die Agnieszka radwanska Nou, ik, ik, ik, is het is een frel poppetje. Uh, speelt een heel apart spelletje. Veel uh, tactiek. Uh, veel uh, zachte balletjes. Heeft eigenlijk geen sterke service. Dus het zou wel eens heel snel kunnen gaan als Serena Williams haar goede dag heeft. En ja, ze heeft deze week fantastisch tennis laten zien, absoluut. Ze heeft de wimbledon kampioenen eruit geslagen. Petra Kvitova misschien wel in de beste partij van het toernooi. Halve finale won ze van de nummer 2 van de wereld. Victoria Azarenka sloeg in die partij 24 aces. Nou, iedereen hier die praat over die service die zo enorm verbeterd is. En dan moet je haar in de afloop horen in de persconferentie. Oh ja, ja nou, ik had maar het gevoel dat ik er tien sloeg. Oh, is die zo goed dan? Dat is ook een beetje een spelletje van Serena, maar ze staat te severe als een vent en ja eigenlijk geeft iedereen Agnieszka Radwanska heel weinig kans. Misschien de enige opening voor de Polsen als het hier um, ja, wat minder weer wordt. Het is hier natuurlijk vanochtend ook weer uh, nat geweest. Het is nu droog. Ze gaan dus gewoon outdoor beginnen. Maar het waait best. Nou ja, misschien dat dat wat invloed heeft op de service van Serena. Uh, je kan ook denken dat die Radwanska misschien allemaal... hele korte, zachte balletjes speelt en dat Serena zich gaat verslaan. Die heeft natuurlijk tegen echte hardhitters gespeeld in de onderste helft. Azarenka, Kvitova, Swedova, Zeng. Dat was timmeren op die baan. En nu krijgt ze dus een heel ander type spel tegenover zich. Dus Serena zal zich ook enigszins moeten aanpassen. Maar ik ben heel benieuwd, um, ook naar de fitness van Radwanska. Uh, die kon uh, gisteren geen persconferentie geven, zoals dat gebruikelijk is, de dag voorafgaand aan de finale. Want ze heeft een zware infectie aan de luchtwegen. Uh, moet het op uh, aspirine en uh, ja vroeg naar bed en een beetje water drinken, moet ze doen, want medicijnen zijn dan ook weer niet uh, geoorloofd. Um, ze heeft ingeslagen, ik heb haar net gehoord uh, in een interview, dus dat het allemaal goed met haar gaat. Maar ja, ja, het is haar eerste grote finale. Ik denk dat de zenuwen ook een rol zullen spelen. Ja. Dus kortom, Williams huishoog favoriet. Ja, Marcel, even uh, Of die Radwanska. Uh, als je breed in sport bent geïnteresseerd... Uh, ik zie je een heleboel namen. Je ziet bij de vrouwen steeds eigenlijk andere namen. Maar deze Radwanska staat veel hoger dan iedereen denkt... Hè, op de wereldranking. Klopt, ze is de nummer drie van de wereld. Uh, staat al een hele tijd in die top tien. Doet het echt heel goed. Hij heeft dit jaar uh, drie grote toernooien gewonnen... Uh, Alleen zeg maar, zij, zij is de, de speelster die altijd van de kleintjes... van degene die achter haar staat, uh, wint. En bij de uh, grote Grand Slams van de grote namen... ja, kan ze het net niet bolwerken. Daar heeft ze de power niet voor. Ik denk dat er ook ongeveer 20 kilo verschil tussen zit... tussen Radwanska en dan die hele grote, imponerende, sterke Serena Williams. Dus ja, uh, hoe dat straks moet, ik weet het niet. Maar uh, ik zou het een kunststukje, huzarenstukje vinden... als Radwanska hier een uh, oplossing voor gaat vinden. En dan tot slot... Uh, Williams, in dit geval Serena Williams, is een tijdje ook weer even uh, weg geweest. Hè. Twee jaar geleden won zijn laatste Grand Slam titel. Je ziet allerlei uh, Oost-Europese meisjes uh, zo nu en dan opkomen, maar uiteindelijk uh, lijkt het toch steeds alsof een Williams aan het laatste eind trekt? Nou ja, nu wel weer. We moeten zeggen, haar zus Fines is natuurlijk toch een beetje uitgespeeld. Ja, die verloor haar ook he? in de eerste ronde. Maar Williams, ja, je kan het ook het comeback-toernooi van Williams noemen... na twee jaar. Want uh, ja, ze heeft nauwelijks gespeeld. Ze is een jaar met, met uh, ja, allerlei uh, gezondheidsklachten uh, weggeweest. Ze hadden teenoperaties, uh, nou, maanden uitgeschakeld. Vorig jaar een longprop. Nou, dat is natuurlijk ook niet uh, een kleinigheidje. Nee. Daar heeft ze voor een ziekenhuis ge gelegen. Dat was echt levensbedreigend. Ze kwam kwam vorig jaar rond deze tijd pas weer terug. Een paar toernooien gespeeld, niet al te veel. En ja, ze heeft toch iets van de touch en van haar zelfvertrouwen verloren. Ze is natuurlijk ook een jaartje ouder, 30 jaar. Dus wat dat betreft wel de ervaring. Maar Misschien een stapje langzamer. En dan moet je ja, toch jezelf weer bewijzen. Maar dit toernooi uh, speelt ze weer beter dan ooit. Ze heeft echt het vertrouwen weer te pakken. Mede dankzij een paar zware partijen eerder in het toernooi. Twee lange driezetters. En nu, ja, nu heeft ze weer die, die blik in haar ogen. Die, die, die focus. En uh, ja, uh, ze gaat het gewoon doen vanmiddag spring voor de Spelen is bekend. Gerko Schreuder, Jur Vrieling, maker van de Vleuten, Mark Houtzigen, het is het kwartet dat in Londen voor ons gaat optreden. Voor Bonskoos op Erens was het vooraf geen uitgemaakte zaak wie er afgevaardigd zou worden. Het blijft natuurlijk altijd een puzzel. En het is natuurlijk altijd moeilijk uh, uh, om de beslissing te nemen. Je wacht uh, toch graag tot het laatste moment tot je al van alle dingen eigenlijk zeker bent. En op een gegeven moment moet je gewoon ergens de knop doorhakken. En, uh, ...dan zijn er alle dingen die het hele seizoen al een beetje door je hoofd heen gemaald hebben... ...is dan gewoon uh, ja, bij elkaar leggen en, en, en, en ik heb de, de, de keuze gemaakt en daar sta ik volledig achter. Gekko Schroding uh, en Jur Friedling hier niet aanwezig in Aken... ...was eigenlijk al een teken dat zij min of meer zeker waren van de, dat ze lid waren van het team. Hier in Aken moest dan nog het verdere tweetal uh, en dan de meeruister te zijn worden bepaald... Nou, nee, dat zeg je eigenlijk niet goed. Uh, je moet ergens keuzes maken voor uh, combinaties waar komen ze aan de stad. Ik heb op voorhand altijd gezegd van ik heb uh, nog niks definitiefs besloten. Uh, maar in uh, het hele programma van het seizoen pasten gewoon uh, voor uh, Gerko Schreuder en voor Jur Vrieling Aken niet in, het, uh, in, het, uh, wedstrijd, in de wedstrijdplanning. Dus dat is niet zo dat die op voorhand al uh, zeker waren voor een ticket Londen. Uh, hier heb ik weer andere mensen aan de start gebracht... om te kijken voor, uh, om het team compleet te maken. Uh, maar dat, ook dat waren uh, ook weer bewuste keuzes. Uh, dicht je het team een reële kans toe voor een podiumplek? Ik zou een hele slechte bondscoach zijn als ik zou zeggen... Van we gaan naar, uh, naar Londen toe en we zijn blij dat we in Londen zijn. Rob Erens, bondscoach van de Paarden. En nu hoort hem in gesprek met collega Ed van de Bent... Zo meteen, dan gaan we ons op verheugen. Ja, ik, ja, ja. Toch ben ik een ja. beetje voor de underdog. Ja? Dat is ja. altijd zo, dat is leuk. Ja. Ja. slaat zo hard, die Williams. Ja, Als een keer dan, hè? Ja. En we gaan fietsen natuurlijk nog. Een paar uur nog. Mooi. Tot zo.